1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Prins Willem-Alexander, zijn broer prins Constantijn... en hun vrouwen en kinderen zijn aangekomen in het skidorp Leg in Oostenrijk. Ze zijn niet meer naar het ziekenhuis in Innsbruck gegaan... waar prins Johan Friso is opgenomen na zijn skiongeluk. Volgens onbevestigde berichten zijn koningin Beatrix en prinses Mabel ook in Leg. Zij waren sinds vanmiddag in het ziekenhuis. Vannacht wordt geen nieuwe informatie verwacht over de toestand van de prins. Pas over enkele dagen komt er meer duidelijkheid over, zeggen zijn artsen. Prins Johan Friso is nog steeds niet buiten levensgevaar. Zijn toestand is stabiel. In het Amsterdamse debatcentrum de Bali... is de omstreden sharia-geleerde Haytam al hadad in debat gegaan met het GroenLinks-Kamerlid Dibi... en de persjournalist Gustav Bessems. Er was veel beveiliging ingezet, de politie stond voor de deur... en bezoekers werden gecontroleerd. Tegen de komst van Haddad was veel protest. Hij is lid van een Britse sharia-rechtbank... en zou kwetsende uitspraken hebben gedaan over joden, christenen en vrouwen... De Iraans-Nederlandse politicus Esandjami zei na afloop van het debat op Twitter dat hij aangifte gaat doen tegen Haddad. Hij vindt dat Haddad opriep tot geweld door te zeggen dat afvalligen moeten worden gedood. De politie heeft een man uit Roosendaal aangehouden in verband met de ontvoeringszaak in Oudenbosch. De verdachte is een man van 26 die voldoet aan het signalement en die een lichtblauwe Fort K heeft. Vorige week donderdag werd in Oudenbosch een meisje van vijf korte tijd ontvoerd. Waarschijnlijk werd ze misbruikt, maar dat is niet zeker. Diezelfde middag zijn nog drie andere meisjes door dezelfde man benaderd. Zij weigerden met hem mee te gaan. De verdachte uit Roosendaal krijgt volgens de politie beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij voorlopig alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het weer, zwaar bewolkt en soms wat lichte regen. Het is een graad of zes. Ook overdag bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trubsteen. Goeienacht, hartelijk welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog een uur en in dit tweede uur van Casa Luna praat ik altijd met luisteraars. En daar verzinnen we dan ook een vraag bij en die komt dan weer voort uit het eerste uur. En vandaag is de vraag, heeft u wel eens gevast? Bent u van plan om, uh, om nu te gaan vasten? Hè? Want uh, het is bijna als woensdag. Dat was zeggen, eerst krijgen we nog het carnaval. Maar daarna als woensdag. En dan begint de vaste tijd, de 40 dagen tijd. Ik geloof dat dat uh, 46 dagen zijn trouwens. Want de zondagen die tellen niet mee. Maar dat is in ieder geval de periode tussen als woensdag en Pasen. En uh, ja, het is traditie uh, in de katholieke kerk dat er dan gevast gaat worden. Dat is niet uh, de bedoeling dat je helemaal niks eet. Maar uh, nou ja, in ieder geval minder. En sommige mensen, die uh, ik ken iemand die eet dan geen koekjes in die 40 dagen tijd. Dat is dan zijn bijdrage. Maar je kunt op allerlei manieren minderen. En um, er zijn niet zo heel veel meer, uh, mensen meer, geloof ik, uh, die dat nu doen. Maar uh, ja, ik weet het niet. Toch de vraag aan u, doet u daaraan mee? Heeft u het wel eens gedaan? Waarom heeft u dat gedaan? Of waarom gaat u het doen? En uh, wat heeft u het gebracht? Of wat uh, verwacht u dat het u gaat brengen? Als u wilt bellen, 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. Casaluna en als u wilt twitteren, hashtag Casaluna. Er is getwitterd door um, iemand die Aya de Man uit 1962 heet. En die schrijft... Ik ben katholiek en vind onze vaste een lachertje vergeleken met hoe de moslims dat doen. En um, ja, Dat is eigenlijk de enige die echt over het vaste gaat. Er zijn ook wel mensen die getwitterd hebben... Die tweets hebben we verzonden over de uitzending... en over de bischop en over de katholieke kerk. Ik geloof dat dat voor de mailtjes ook geldt. Ja, Dus over het vast hebben we verder geen berichtjes binnen... behalve dat er wel wat mensen zijn die ook gebeld hebben. Zoals meneer Hoefers. Goedenacht, meneer Hoefers. Ja, hallo, Hoefers, Amsterdam. Hallo. Nou, ik doe het op mijn eigen manier. Namelijk iedere maandag. Dan eet ik de hele dag helemaal niks. Ik doe het niet als uit geloofsovertuiging, want ik ben helemaal niet gelovig. Maar gewoon omdat ik een paar kilo overgewicht had. Niet zo erg veel, maar ik wilde toch wel iets afhebben. En doet u dat het hele jaar door op maandag of alleen in die, in die vaste tijd? Nee, het hele jaar door. En toen heb ik uh, enkele jaren geleden besloten om dan de hele maandag helemaal niks te eten. En hoe is dat? Nou ja, ik, ik drink alleen dan maar een, paar, een paar, paar koppen thee en verder helemaal niks. Ja. En dan, dan krijg ik wel, wel honger. En dan heb ik ook wel de verleiding om toch iets tot me te nemen. Maar ik beheers me en, en ik hou vol. En dan, dan eet ik de volgende dag des te lekkerder. Ja, en ook, ik... ook, ook, ook des te meer? Nee, niet, niet des te meer. Ik, ik heb altijd tamelijk veel gegeten. En ja, dat heeft geleid tot een klein beetje overgewicht. En toen dacht ik, nou, dan ga ik als compensatie altijd, de, ook aanstaande maandag weer, de hele maandag totaal niks eten. En, en hoeveel is er nog over van dat overgewicht? Nou, ik, ik heb wel enige kilo's eraf. gekregen, kreeg, kreeg zo'n vijf kilo ongeveer. En dat, dat vind ik wel mooi genoeg. Ja, nu, nu bent u weer een uh, mooie slanke kerel. Ja, nou... Een, een... N niet echt vreselijk slank, maar zeker ook niet mollig. Niet en ja, gewoon ben ik, ja. en, Sorry, ik zou, ik zou denken, als je iedere maandag niks eet... dat je er dan wel meer aanvalt dan 5 vijf kilo. Maar dat is dus niet zo. Nou, nee, dat is niet zo. En, uh, nou, ik eet altijd in een restaurant in de stad. Dat is een heel ander stadsdeel. Ik zit hier in amsterdam noord en dan moet ik naar Oud-Zuid. En uh, nou, in de zomer ga ik vaak dat, dat hele stuk lopen... En dat, dat slankt ook een beetje af. Ja, dan kun je lekker veel eten. Dat loop je er wel weer af. En ik neem ook uh, geregeld deel aan enige georganiseerde wandeltochten. Onder andere de strandzestasen. En dat is, dat is ook allemaal afslankend. Ja. Nou, ben ik toch wel benieuwd. Hè. Hoe, hoe, hoeveel woog u nou? Nou, de, de, de, oorspronkelijk zo omstreeks 80. Ja. En dat vond ik een beetje veel. En uh, nou, nu zit ik op, uh, nou, zo tussen... Uh, ...tussen 72 en 75 in. Ja, ja, ja. En dat, dat vind ik wel mooi genoeg. Ja, klinkt helemaal niet slecht. En doet het ook nog wat met uw geest? Of is het gewoon echt alleen maar afvallen en uh, verder nergens last van? In... Nou, met mijn geest doet het niet zoveel, maar uh, nou, ik vind het wel, wel prettig om... Uh, nou, ...een klein beetje slanker te zijn, ja. En, en uh, ja, uh, wat, wat ik ook altijd wel heb gehad, ook met, met, met vakanties... Uh, maakte toen een enorme fietsdochten. Ik had weinig onderweg, rustte bijna niet. Dat was dan onderweg ontberingen leiden. En dan na, af, na aankomst uh, alles krijgen wat ik, wat ik hebben moet. Dus dan lekker gaan eten. En, uh, en, en, en dood me vermoed in mijn nest kruipen. Die, die tegenstelling, dat heeft me altijd wel aangetrokken. En dat is in zekere zin nog zo. Want uh, ja, als ik dan de volgende dag morgens opsta... en dan om twaalf uur ga ik pas weer eten... En, en dan dan ik van de honger. En dan, dan werk ik met uh, des te meer plezier de boterhammen naar binnen. Ja, nou, uh, ik uh, kan me dat heel goed voorstellen. Uh, veel uh, sterkte ermee, maandag. En veel plezier dan dinsdag als u weer mag eten. En bedankt voor het bellen, meneer Hoevers. Ik heb gezegd. Ja, tot later weer misschien. Ja. Dag. Mevrouw Jansen. Dag, meneer. Dag. Goedenavond. Goedenavond. Ik Thuis altijd naar uw programma. Maar dan had ik maar een klein gedeelte had ik voor, de, voor het nieuws. Ja. En uh, toen dacht ik, goh, zou ik nou ook eens gaan bellen? Ik heb wel eens meer geprobeerd, maar was ik er nooit door gekomen. Maar ik ben bijna 84. Ja. En ik ben katholiek. En het was bij ons vroeger zo dat... Ja, mijn vader was slager. Dat was niet zo'n fijne tijd in die vaste. Want de mensen mochten geen vlees eten. Nee, dus de, de zaken gingen minder. Ja, maar... Och ja, we zijn er wel gekomen. Maar uh, het was dan zo dat vaste, dat hoorde er bij ons gewoon bij... Het was, uh, wij vonden het eigenlijk, de vrijdag bijvoorbeeld ook al... dat vonden wij helemaal niet zo erg. Want dan kregen we nog eens een keer een ei of lekkere vis. Want wij kregen altijd op ons brood natuurlijk vleeswaren en smiddags vlees. Dus wij, hadden, wij vonden het eigenlijk niet zo erg. Maar ik ben in begin jaart, uh, maart ben ik jarig. Ja. En op school was dat heus niet zo leuk. Want of we nou een vroege... Of later paas hebben. Ik ben altijd in de vaste jarig. En dan kon je niet tracteren, of wel? En dan. Nee, dat werd toch niet gedaan, meneer. Want het was vaste. En dat heb ik altijd heel erg gevonden. Dus geen gebakjes op uw verjaardag? Nee, nee. En ook niet op school tracteren. Want ik was in de vaste jarig klaar. Dat was gewoon zo. En ik zal u vertellen. Ik vond het eigenlijk hand vond ik het helemaal niet zo erg. Want weet je wat ik daarmee geleerd heb? No. Jezelf eens iets ontzeggen. Ik was een vreselijke snoepert. Ja. In de vaste snoepte ik niet. Nou, dat vind ik al voor een kind heel... Ja, eigenlijk heel goed. Dat ik dat op kon brengen. Maar wij hadden natuurlijk... Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Wij hadden een vaste trommeltje. Ja. Nou... Uh en dan werd het ingedaan als je dan boodschappen ging doen, krijg je er zo snoepje nou ja vanuit jezelf ja dat stop je in dat trommeltje je moet niet denken dat je dat nou onderweg op had wel nee en, en als die vaste tijd dan voorbij was dan ging je als een gek zitten eten. nee nee nee een heerlijk... Wij woonden tussen twee kerken, in de katholieke kerk en de hervormde kerk. En wij woonden op een hoek, en als stond dan mijn broer, die, die vastte ook zo. Ja, trouwens, het hele gezin hoor. Ja. En dan ging hij bij de overburen in de vensterbank zitten, met zijn vaste trommelkje want zaterdag om twaalf uur Paas was ze vast afgelopen. Ja. Maar dan ging hij daar zitten en dan keek hij op de kerktoren, op de klok. Ja. En zodra als die twaalf, op de twaalf stond. dan deed hij het open. en hij had het trommeltje helemaal leeg. In één keer? In één keer, ja. Buikpijn. Nee, wel nee. <laughs> maar ik bedoel maar, wij snoepten gewoon niet. Maar mevrouw Jansen? Ja. U zei, ik heb geleerd mij zelf iets te ontzeggen. Ja. Heeft u daar nou nog wat aan gehad, de rest ja, van Jawel, jawel. Ja? Want, nou heb ik natuurlijk de oorlog ook meegemaakt. Dus we hadden het ook in de oorlogstijd niet zoveel. Maar als kind. Want ik was twaalf toen de, toen de oorlog begon. Dus als kind heb, heb ik echt leren iets, uh, je, iets onthouden. Ja, het is ook onthoudingsdag vrijdag. Ja. En woensdag als woensdag ook. En toch doe ik daar nu met, nog met mee. Ja, u doet het nog steeds? Ja oh, het is, uh, is uh, al woensdag. Nou, dan neem ik geen koekje of iets dergelijks, weet je wel. En ik wil s'avonds nog wel eens een paar lekkere chocolaatjes of bonbons nemen als het doosje open is. Maar dat doe ik dan in de vaste niet. En dat vind <lacht> ik. Dan zag ik zelf van te kijken dat ik dat toch presteer. Ja, als u jarig bent, geeft u dan wel een gepakje tegenwoordig? Ja, tuurlijk. Dus, uh, dat, uh, Zover gaan we niet meer hoor, want we vieren het echt wel uh, tegenwoordig. Maar ik zeg al, ik was natuurlijk altijd in de vaste jaren, want ik ben 8 maart jaar. En de, de laatste als woensdag, dat was de woensdag voor de uh, 7 maart. Ja, Wat gaat u nou aanstaande woensdag eten? Hm, wat denk ik? Lekker vis. <laughs> <laughs> Heerlijke kabeljauwsmiddels. En s'avonds een lekker ei en kaas op het brood. Maar dat doe ik tegenwoordig toch wel meer. Omdat vroeger hadden we natuurlijk de slagerij. Ja, dan moesten we natuurlijk gewoon... Dan ging mijn moeder geen kaas kopen, want dat deed je niet. Nee, gewoon lekker leverworst op brood. Ja, heerlijk. En elk worst. En dat waren allemaal puntjes, want de snijmachine... die had je nog niet dat die helemaal tot het laatste stukje opsneed. Dus ik ben groot geworden van stukje En dan kon mijn vader dat zo heerlijk snijden. En dan... Uh, wij hadden altijd puntjes... Noemden ik... we dat zo? De maar restjes zeg... van de worst. Wat zegt u? De restjes van de worst. Ja, ja, tuurlijk. Nou. En zo zijn we heel zuinig opgevoed. Maar ik zeg al, dat, dat, dat, die vaste, dat hebben wij nooit zo erg, niet zo erg gevonden. Niet, niet zo bezwaar, ik weet het niet. Dat hoorde erbij, het was vast en de snoepje niet, klaar. Ik snap het. Mevrouw Jans, ik dank u wel voor het bellen graag gedaan. En misschien tot de volgende keer. Dat het lijkt me, me leuk. Met programma, hè? Dank u wel. Dag. Dag. Ik lees nog even wat uh, tweets voor. Uh, John Bosma die schrijft... Als je geen carnaval viert, hoef je dan ook niet te vasten? Dat is een goede vraag. Ik hoop, ik hoop dat dat zo is, want ik vier geen carnaval waarschijnlijk. Dus uh, dan eet ik ook lekker door. Nee. Misschien moet ik het ook eens gaan. Ik heb nooit meegedaan met vasten. Dat is, dat, voor mij zou het ook niet slecht zijn, denk ik. En dan nog een uh, tweet van Broeder T... Die schrijft. Uh, bijna niemand vast nog tijdens de. Oh nee, wacht. Bijna niemand vast nog tijdens de 40 dagen tijd. Steeds meer protestanten vasten in ieder geval. Uit bezinning en versobering. En dan kijk ik ook nog even naar de mailbox. En daar is niks binnengekomen, zie ik. Mevrouw Landenwijk aan de telefoon. Goeienacht. Goedenacht. Goeienacht trouwens, sorry. Um, ja, ik bel ook naar aanleiding van die uh, trouwse mevrouw van de vorige spreekster. van dat snoepje, dat kende ik ook. Maar vanaf als woensdag, ondanks dat ik geen carnaval vier heb, doe ik ook aan de vast uh, die ja? zes weken. En dat betekent dat ik dan inderdaad ook niet snoep en uh, geen vlees eet en geen kaas. Eigenlijk niets, alleen één volledige maaltijd s'avonds. En smiddags brood met alleen boter, maar ook... Uh, ...meditaties, hij geeft sowieso een meditatiekeurs... ...maar De vaste, altijd een speciale vaste meditatie... Het ...is eigenlijk een bezinningsmeditatie... ...dat je weet dat er meer op de wereld is... ...en meer, uh, meer mensen lijden. Het is niet zozeer het leidersverhaal wat wij dan doen... ...maar gewoon, ja, alle religies hebben uh, iets om te vasten... ...of uh, hebben, spreken de waarheid, dat kun je toch... Uh, dus ...maakt toch niet uit. Maar gewoon voor jezelf, voor bezinning... ...dat er meer is, zeg maar, hoe rijk wij het hebben... ...en je voelt je daarna ook, uh, ja blijer, vrolijker. Je, je, als je dan weer de sneeuwbrood proeft met, met een kaas, dan lijkt je wel of je God weet wat op je brood hebt. Ja, even, even nog, doet u dat elke dag in de vaste tijd of op bepaalde ja, dagen? iedere dag. Iedere dag één maaltijd? En, uh, iedere dag één volledige maaltijd s'avonds, ook zonder vlees. Alleen zondags, dan uh, eet ik wel een stukje vlees en dan drink ik wel een glaasje wijn, want ik ben van vijf uur, maar in de vaste tijd nooit. Oké, okay, want uh, dat schijnt ook inderdaad. Die, die zondagen die tellen ook niet mee, geloof ik. In de nee, er waren vroeger altijd vroeger al vrije dagen. Dan mocht je ook vroeger eens dus een snoepje hebben. Maar die zondag, ja, dat moet je ook wel doen om één keer. Uh, ja, maar dan merk je ook als je dan na twee, de derde zondag bent bijvoorbeeld. Heb je niet eens geen behoefte meer aan die. Uh, dan hoeft dit eigenlijk niet eens meer. Oké, okay. en even naar de meditatie. Wat houdt die in? Dat houdt in dat je dan. Uh, ja, die mensen dit dan voor zichzelf. Die vast ook allemaal een beetje. De ene wat meer is, de ander moet je zelf weten. Maar dat je bewust bent dat er zoveel ja, mensen lijden... en dat er zoveel op de wereld rondom is. En het respect wat er niet meer is. En ja, wij leven zogenaamd in de veilige wereld... maar zo veilig is het ook niet hier in Nederland. En dat je ook, ja, beseft dat je ook... wat jij zelf voor anderen kunt doen... een vriendelijk woord of zo. Wat jij zelf doet aan deze wereld. Je kunt allemaal mopperen op iedereen, zoals in Nederland doen. Maar je moet ook naar jezelf kijken... Hoe gedraag ik mij en ben ik altijd wel zo vriendelijk tegen de, tegen de buur... of tegen weet ik veel wie. En daar gaat het eigenlijk ook een beetje om. Omdat je een beetje bewust van bent hoe je zelf leeft. En, en waarom hoort dat voor u bij die vaste tijd? Omdat als de mensen wat minder eten... Dat ze, en, en wat krijgen ze wat meer bezinning... zijn ze meer bewuster van zichzelf. Dan leven ze niet zo mee in die molen van kopen en eten. En dan staan ze toch al wat meer stil bij andere dingen. En dan vind ik dat dat zoiets dan ook bij de vaste tijd kan horen. Ja, Um, uh, dat weinige eten, één maaltijd per dag... Ja. geeft dat um, ruimte in het hoofd? Ja, niet dat je gaat zweven. Hè. Maar uh, dat, geeft, ja, dat geeft, geeft juist verlichting. Je bent eigenlijk blij. Dan ben ik sowieso niet iemand die zoveel eet. Kijk, je kunt eten, dat kun je heerlijk vinden... En dan moet je eigenlijk, want dat is moeilijk voor de mensen natuurlijk, stoppen als je het dan nog heerlijk vindt. Als je denkt van nou, ik zou nog een beetje op kunnen. Want als je net dat beetje eet, dan eet je veel, dan word je moe en suf. En zoals altijd die Italiaanse zo verloren zijn, vroeg ze aan haar, waarom ben je toch zo, zo dun? Eet je nooit spaghetti? Ja, wel altijd, zei ze, maar altijd maar één bord en zodat ik nog lus. En wij zijn hier, hier gewend om altijd zoveel te eten. Ja, maar mijn probleem is dat ik het veel te lang lekker vind. Ja, dat vind ik ook. Ik hou van heerlijk eten. Ik hou van koken Het is mijn hobby. Maar dan stop ik toch. En vooral met de vaste natuurlijk helemaal. Maar dan, dan stop je toch. Want als je teveel hebt gegeten, is het na de hand niet meer lekker. Zo lekker voel je je dan niet meer. Hmm. Dan ben je moe en suf en heb je nergens meer zin in. En dan hang je daar maar. En met één maaltijd dan voel je eigenlijk prima? Nou, nee. Je mag gewoon normaal drie maaltijden eten. Nee, nee, nee, maar, maar, nee maar, niet... maar in de vaste tijd eet u één maaltijd. Ja, dan heb ik één volledige maaltijd s'avonds. En ja. dan voel ik me heel prima bij je. Ja. En ik mis... Uh, ja, ik eet sowieso weinig op het brood, maar ik wist je sneeuwbrot met boter die ik 's middags eet, eentje. Dan gaat niks mis mee. Hm. Nou, ja. goed om te horen. Ik dank u wel voor het bellen, mevrouw Landewijk. Prettige uitzending, verder Dank u wel. Ja, dank u wel. U ook. Ja. Een goede nacht. Maria. Goedenavond. Hallo. <laughs> de Hare Krishna toegewijden, die vasten heel veel. Ik heb zelf in het klooster gewoond en ik ben daar opgeleid en zo. In een Hare Krishna klooster? Ja, die kom je niet zoveel meer tegen, toch? Ik weet het niet, want Op ik, ik, uh, ik weet niet wat ze uitspoken, want ik ga zelf niet meer naar de tempel om uh, bepaalde redenen. Maar uh, die uh, vasten dus uh, sowieso twee keer in de maand, de elfde dag na volle maan en na nieuwe maan, verder. Uh, ja, dan heb je weer een maand zonder spinazie en dan weer een maand zonder yoghurt. Een maand zonder spinazie? Wat is daar nut van? Nou, ik denk dat dat allemaal uiteindelijk gezondheidsredenen waren. Mm -hmm. Van uh, dat gewas, dat moet ook weer uh, uh, bijkomen of zo, weet ik het... Uh, nou ja, ik heb me dat nooit, nooit zo in verdiept. Ik, deed, ik bedoel, als je daar zit, dan doe je dat gewoon, weet je wel. Hoe lang heb je bij Hare Krishna gezeten dan? Bij de Hare Krishna's? Uh, sinds 1984. Tot? Ja, tot nu. Maar ik ga nu dus niet naar de tempel, omdat ik uh, niet mobiel ben. En uh, nou ja, nog een paar dingen. <laughs> ik ben een verschiet en, en dan durf ik niet naar de tempel, want dan voel ik me zo onrein. Wat ben je een... Verziet. Een vergiet? Versiet. Oh, een vergiet. Ja. Je bent een vergiet? Ja, ik, ik moet uh, ongecontroleerd plassen. Oh, sorry. Dan... Ik denk gelijk aan een geheugen dan. Maar ik snapte al niet wat dat ermee te maken had. Uh, <coughs> nee, maar dan vind ik het heel vervelend om... om uh, ja, als ik me zo onrein voel om in de tempel te zijn. Ja, ja, ja. Maar de leer hang je nog steeds aan? Bhagavad Gita, dat is mijn alles. Dat is echt mijn alles. Ik bedoel, als je de Bhagavad Gita gelezen hebt, dan snap je de Bijbel pas. Want ik ben streng gereformeerd opgevoed. Ja. Maar uh, met de Bhagavad Gita, dan begin je alles te begrijpen. Maar Krishna zegt, alles wat je doet en alles wat je laat, laat dat een offer zijn aan mij. En dan bijvoorbeeld voor zijn verjaardag, de vaste 24 uur. Maar je bent, uh, en dan ook als het even kan, ook zonder water. Maar je bent de hele dag bezig. Want uh, de bedoeling is dat er dan in elk geval 108 uh, offeringen, verschillende op het altaar komen. Voor Krishna allemaal? Hè? Huh? Voor Krishna. Ja. Maar maakt hij zichzelf dan niet een beetje erg belangrijk? Nou, als je denkt dat dat een van de vele namen is voor God vind je dat God zich belangrijk maakt? Ja, ik, ja, ik weet dat aspect van dat alles voor hem zou moeten zijn... dat ja, weet ik niet. Hij zegt, hij zegt ook, uh, ik, ik ben de geur der aarde... ik ben het licht en de warmte van de zon... ik ben de maan, ik ben... Nou ja, alles komt uit hem voort. Dat is toch gewoon het, het scheppingsverhaal in zekere zin. Een beetje anders, maar toch. Ik bedoel, het is toch altijd dat er ergens een begin is... Dat God alles gemaakt heeft. Ja, dat is een discussie. Die laat ik even liggen als je het goed vindt. Dan gaan we weer even naar het vaste. Ja, nou ja. Op zijn verjaardag dus. Ja. 24 uur vaste. Maar oh, die tijd die vliegt. Want omdat je dus zo druk in de keuken bent. van Maak jij dit en maak jij dat. En uh, als jij de sla dan vast was. En, en uh, die, uh, als jij de mango vast uh, scheelt. Maar je mag er niks van eten. Nee. Ah. nee, maar het is juist ontzettend leuk. <laughs> dat het dat klinkt nooit... helemaal niet leuk. Ik heb het nooit moeilijk gevonden. <laughs> en, en wat heeft het je gebracht, dat vast? Uh, ja, heel veel plezier. D dat je iets voor een ander aan het maken bent. Dan denk ik, oh, zo krijg je dat het lekker vindt. Ik bedoel, zijn broer, Bararaan bijvoorbeeld, die uh, houdt van honing en dan maakt je cake met honing voor zijn verjaardag. En uh, mijn, uh, daar wordt niet zo'n groot feest van gevierd. Maar uh, ja. Maar uiteindelijk dat eet niemand dus op? Jawel. Oh? Na die 24 uur. <laughs> oh, dan mag jij die krijgen, oké. Okay. Maar de volgende dag, dan is ook de oprichter van de beweging in Nederland, uh, Sri Prabhupada, die is dan uh, uh, jarig. Dus dan gaan we ook eigenlijk weer vasten. Maar dan eten we een uh, Ekalacy maaltijd. Dat zijn die maaltijden die je dus uh, twee keer in de maand uh, ja, ja. eet. Maar, maar je, je zei het is hartstikke leuk. Ja. En verder? Is, en verder? Het is toch niet alleen ja. leuk, of wel? Is het ook nog uh, spiritueel? Ja. Geestverruimend? Ja, ja. ja. Je, je leert... Uh, uh, ja, de, de eenheid van, uh, in alles te zien. En, uh, en zo is het bij mij begonnen. Ik zat op, uh, uh, op, op vegetarisch kookles... Uh, na aanleiding van een advertentie in de NRC En er stond ve vegetarisch kookles met uh, filosofie. En ik dacht, ja, dat, dat lijkt me wel iets. Ja. En mijn dochter was toen net op kamers... en die wilde altijd vegetarisch... Maar nou ja, toen kwam ik er eindelijk pas aan toe en toen gingen we daar uh, koken eerst en uh, toen eten en zingen en dat zingen was die ma-mantra hè, dat Hare Krishna Hare Krishna. Ja, Krishna Krishna. En, nou, tranen, tranen, alsof ik onder de douche stond en ik hield gelijk ook van iedereen. Ja? Ik voelde me met iedereen verbonden en oh, het was verrukkelijk. Is dat nog steeds zo? Uh, nou, als ik het een tijd niet in groot gezelschap heb gedaan, wel. En, en ik heb dus ook veel bandjes en veel klassen en uh, uh, uh, uh, lectures. Dat, ja, ja. Uh, uh, Maar uh, nog één keer, uh, nog één vraag en dan, dan ga ik naar de volgende bellen. Maar de, de eenheid in alles leer je zien door te vasten? Onder andere, ja. Maar daar kan ik me niet zoveel bij voorstellen. Hoe kun je door te vasten de eenheid in alles zien? Nou ja, niet dat je denkt... God, die gekke enge vent daar tegenover me... Met, met die rare neus of uh, uh, dit of dat. Zo, zo denk je niet meer, zo voel je niet meer. Ieder voelt als één groot geheel? Ja. Ja. Oké. Okay. En, en daar hoor ik dan ook bij en zo... En, nou ja, ik heb nou heel veel ziektes, behalve dat, dat voor ziektes zijn heb ik nog veel meer ellende. Ja. Maar uh, nou mijn uh, houding daar tegenover is... Uh voor zover mogelijk, het lukt niet altijd, maar is dankbaarheid. En ja, dat staat ook in elk boek van uh, uh, tel uw zegeningen, <coughs> tel ze één voor één. Ja. En als je dat doet, ja, dan hou je nog wel een leven over. Want als ik beschrijf uh, hoe mijn leven in elkaar zit, nou ja, dat dus één treurnis. Maar ja, ik ben toch ontzettend dankbaar. En je klinkt nog best vrolijk. Ja, dat ben ik ook, ook best. Nou, sterkte met de treunis en hou die vrolijkheid vast, zou ik zeggen. En uh, ja. dank dankjewel voor het bellen. Oké. Okay. Dag, Maria. Dag. Doeg, goeienacht. Hamid. Ja, goedenacht, uh, Klaas. Hallo. Hi. Uh, nou, alles eerst uh, wil ik even zeggen dat ik je heel uh, beleefd uh, vind. Heel beleefd. dat jij die mensen toespreekt. <laughs> ja. Zo netjes. Echt waar. Zet <laughs> <Dank>, je af. <laughs> dank dat, dat, dat hoor je niet vaak. Oh, nou, dat is al mijn moeder... Uh, ja, maar uh, ik wil reageren op die, op die ene meneer... dat hij zei dat hij alleen maandags uh, vasten om afgevallen te en zo. Ja. Uh, Dan doet hij dat goed als het hem lukt. Ja. Want bij de moslims, als ze in de maand ramadan vasten... komt iedereen heel veel kilos bij. Ja, omdat je als de, als de zon onder is lekker gaat eten met z'n allen. Ja. Nou, al, nee, sommigen zeggen dat ze ook... Uh, ja, ik vast zelf niet hoor. Ik vind het moeilijk. Oh. Ik vind het knap dat die mensen dat doen. Maar goed... Uh, die mens, ook mensen die met een klein beetje wat ze gegeten hebben... dat ze dan gelijk een volle gevoel van hebben. Als ze vast hebben de hele dag. Ja, ja. En sommigen eten niets, maar dan vreten ze, inderdaad. Ja. Alleen maar die zoetigheden en pastagerechten. Weet je, waar je echt veel van aankomt. En, en jijzelf, Hamid. Want je zei, uh, ik doe het niet, want ik vind het moeilijk. Zou je het wel ja. willen? Ja, ja, ja. Voordat ik uh, begon te roken, vast ik ook. <laughs> en... Uh, dat dat dan een, heb je een zelfbeheersing. Ja. Dan krijg je zo'n rust in je. Ja, het heeft heel veel voordelen. En, en, want je krijgt echt rust in je, als je ringt vasten. Ja, en dan doe je ook afstand van alle kwaad dingen. Geen gedachten zijn zo'n soort... Ja, dat is apart. Maar lukt dat dan ook? Geen, geen kwade gedachten? Nee, want dan komt die bij je op. Echt waar? Ja, echt waar. De God geeft je dan zo'n kracht en zo'n rust in je. Ja. Ja, dan ben je een gelukkig mens. Maar, en toen ging je roken? Ja, en, dan, en toen ging alles mis? Ja. Dan is morgens koffie als je wakker wordt, dan een scheretje erbij. Wat rook je dan? Ja, gewoon een Oh. <laughs> maar, maar waarom gaat dan alles mis? Waarom ben je gaan roken eigenlijk? Ja, nou, het zo, ik werkte toen in een matrassenfabriek. Oh ja, en ik rook niet, ja. ik was 18. Oh. Maar mensen toen die rookten, die mochten elke uurtje, kwartiertje even naar buiten. Even roken, pauze houden. Dat, dat, dat wil ah, ik ook wel. Ja, ik zei van, ja, ik rook niet, wat moet ik doen? Ja, ga jij maar even opruimen en zo, hè? <laughs> dus ik heb dat drie maanden, vier maanden gedaan. Toen dacht ik, ja, ik ga ook maar roken. Ik ben wel gek hier. Ja. <laughs> maar ja, goed, nou, toen, toen, ben ik begonnen. toen is het dus wel misgegaan met het vasten. Ja. En toen hield je ook al die kwade gedachten vast dus. Nou, nee... <laughs> Maar ik bedoel. Uh, ja, als je echt wilt. Want ik Denk ik dat die andere Moslims hier ook of zo. die, die vasten ook. Ja. Het gaat om de wilskracht. Maar je moet het echt willen. Bij jou is die wilskracht dus. Nee, niet echt sterk, als ik eerlijk moet zijn. En, en voel je daar ook wel eens schuldig over? Ja. Maar dat is alleen met de maandremmel. Als ik dan voorbij is, dan voel ik me niet meer schuldig. <laughs> dus dan denk ik, weet je, ja, volgend jaar ga ik wat best doen. Ga ik wat meevasten? Is een maandje doorbijten? Ja, en als het dan begint en ik word wakker. En na een uur bedenk ik me. Hmm. Ja, ja, dat is minder. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 48. 48? Ja. Dus je bent al 30 jaar geleden gestopt? Ja, Met was ik. Ja, ja, nee, dat begrijp ik. En met roken? Ja, dat wil ik ook nou wel stoppen. Ik denk dat ik nou genoeg gerookt heb. Ik zit overwegen om komende week te stoppen. Ja, nou en dan weer beginnen we te rammen dan. Komt jouw ja, leven weer door, helemaal op? Uh, ja, de sfeer is dan ook heel gezellig, hè. Dan gaan de, dan de mensen zijn heel anders tegen elkaar en dan nodigen ze elkaar uit eten. Ja. ja. Ja, het is een heel gezellige sfeer, maar dan is dat ook echt vast, hè. Je mag alleen maar je mond met water spoelen als, je, als ze anders helemaal uitdrogen. Ja. Voor de uitbarsting en zo, je, dan mag je alleen maar je mond spoelen ja. en dan die water weer uitspugen. Tot dat Tot mag je niet eens kauwgom in je mond nemen of zo. Helemaal niks. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Wel nog eens terug om ja. te kijken of het uh, nog verandert de komende tijd. Ja, dat zal ik doen. En dankjewel voor het bellen. Hè. Fijne uitzending. Ook. En goede reis. Dankjewel. Hoi. Bye. Ja, we gaan even wat uh, muziek luisteren. Dat moet ook gebeuren natuurlijk in zo'n uitzending. We zijn een half uur bezig al, dit uur. Um, de muziek komt van Ben Howard. En die heeft een, een album opgenomen vorig jaar. Dat heet Every Kingdom. En het nummer heet Keep Your Head Up. I spent my time.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 the same oh, eyes like wildflowers oh the demons are changed Dus. we hebben het over vasten. Doet u uh, mee? Misschien vanaf aanstaande woensdag aan het vasten. Het katholieke gebruik. Tegenwoordig ook door veel uh, protestanten uh, overgenomen. Dat schreef al iemand op uh, Twitter. En uh, ja, er zijn meerdere be geloven Of eigenlijk geloven, alle geloven. doen ze wel aan het vasten. En er zijn ook nog heel veel mensen die niet geloven. Kortom, nou, iedereen heeft er misschien wel iets mee. Ik kan er in ieder geval iets mee hebben. Als u daar uh, ervaring over wilt delen met ons... dan kunt u bellen met 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. En dan hebben wij ook nog het twitteren. Dat kan naar hashtag Casaluna. Even kijken, de mail. Uh, Yvonne Hagenaars heeft geschreven... redactie al een paar jaar vast ik na als woensdag... Ik doe dat door niet te snoepen en geen wijn te drinken op, een dag in de week, op één dag in de week na. <Elijah> <kinder> Het is dus niet zo vreselijk. Mijn moeder moet er een beetje om lachen, maar ze is uh, ook een beetje trots op me. Ik vast om diverse redenen. Vroeger vond ik de trommel waarin wij snoep verzamelden heel stoer. Het is fijn voor je geest om te weten dat je je kunt beheersen. Doet je ook uh, nadenken over wat je de hele dag eet. De maatschappelijke reden is dat ik sinds een tijdje weer voor de klas sta... En het aanleiding geeft tot vragen en debat als ik zeg dat ik vast. Leerlingen denken dat alleen moslims dat verschijnsel kennen. We kunnen het dan hebben over uh, wat dat, eigenlijk, uh, ook, dat dat eigenlijk ook typisch Nederlands is wel. Uh, ze komen dan vaak tot het inzicht dat het niet zoveel verschilt van elkaar. Wel goed in het huidige politieke klimaat. Hartelijk goed, succes met het programma. Yvonne Hagenaars. En dan was er nog eentje. En die komt van Ger. En die schrijft: Hoi Klaas, als kind vroeger, ik ben nu 62 bijna. En komende uit een katholiek gezin deden we ook aan het vasten. En dus had ik nog een vastentrommeltje. Dat was dan een bijzondere dag. Half vasten. Dan mocht het trommeltje open en mocht je er één, twee dingen uit opeten. Nu vast ik het hele jaar door. Vier dagen per week waarop ik de middagmaaltijd oversla. Ik voel me er goed bij. Fijne uitzending, Ger. Aan de tweede. Even kijken, er is, uh, geloof ik, niks nieuws bijgekomen. Uh... <laughs> oh. Nee, iets over hem, niet dat hij zijn vriendin ten huwelijk heeft gevraagd. Maar dat lijkt me in dit geval niet zo relevant. Um, we gaan naar Rob. Goeienacht. Goeienacht, ik ben vooral bij Utrecht. Hallo. Nou ja, het uh, leuke is uh, dat ik dat nou net hoor, ook in dat beeldje dat zij, dat die lerares weer uh, opnieuw begonnen is. Dat is bij ons ook eigenlijk het geval, ja, ik, heb, uh, ik doe het al uh, jaren, omdat ik dus ook zo opgevoed ben, samen uh, uh, met de katholieke familie, Ja. dus wij doen dat nog steeds, en uh, het grappige is dat ik dat... Een, een paar jaar geleden ook tegen vrienden zei dat ik dat dus nog steeds thee, ook met het trommeltje werken en uh, geen alcohol drinken. En dat vonden ze allemaal zo grappig en dat uh, vonden ze wel stoer. En uh, nu zijn we al met uh, acht vrienden die dat dus elk jaar aan het doen zijn. Maar en wat houdt het in dan, het vaste voor jou? Nou ja, bij ons is het dus echt zo, uh, ook uh, van vroeg kind af aan met, hè, met het snoeptrommeltje wat die mevrouw eerder al zei, ja. dat was bij ons ook heel normaal. Wa wanneer uh, krijg je dan eigenlijk snoepjes, want ik ken die traditie niet zo goed. Nou ja, die uh, ging uh, als je dan uh, bij familie langskwam, uh, wat, uh, van de andere kant om het zo even te zeggen, nou, die deden daar dan meer mee, want mijn ouders uh, zijn uit verschillende geloven getrouwd. Ja. Dus ja, aan mijn vaderskant kreeg ik dus gewoon wel een snoepje als ik bij mijn oma was. Van ja, dat ging dus uh, netjes in het trommeltje, want dat was de afspraak. Uh, als je naar de, ja, de buurvrouw iets gedaan had om uh, te helpen, dan kreeg je ook eens dus een snoepje. Nou, dat ging dan ook in het trommeltje. Ja. En dan inderdaad op zondag mocht er dan uh, het trommeltje openen. Maar nu, nu kreeg je nog steeds snoepjes. Nee, nou, ik niet. Ja. <laughs> ik niet meer, nee. maar... Het principe kennen we nog wel, ja. Ja. Meneetjes en nietjes hebben dat nog steeds. Maar, maar jij doet nog mee met het vasten, met die vrienden? En, en wat houdt het voor jullie ja. in? Ja, dus ook uh, dus echt uh, to, tot aan paas uh, geen alcohol meer. En dan echt, wij zijn dan wel zo dat we ook op zondag geen alcohol drinken. Dus wij houden dat echt uh, tot aan paas vol. En, en voor als woensdag en na de paas drink je dan veel? Nou ja, elk weekend uh, toch wel op donderdag, vrijdag, vrijdag stappen. En dan wordt het toch wel aardig wat uh, achterover gegooid, om het zo even te zeggen. Ja. Maar uh, dan houden we het echt vol. Het is wel... dan, uh, we zijn nu carnaval aan het vieren. Ik niet, want ik heb uh, een nee, eekwijn carnaval. Ja. Maar uh, op woensdag ga ik toevallig wel weer uh, naar mijn oma toe om uh, samen met haar het askruisje te halen. Want dat vindt zij dan nog heel belangrijk. En dan uh, beginnen wij. En het askruisje halen, waar haal je dat? In de kerk? Ja, in de kerk ik uh, in uh, na het carnaval hè. Ja. Dan ga je het asje halen en dan ga je beginnen. En dan uh, gaat het uh, dan is het vaste uh... het vaste beginnen. En ja. eet je ook minder of is het alleen drank? Nou, de drank is sowieso minder en wij eten ook uh, ja ik eet allemaal geen vlees. Oké, okay. nou dat is nog best ingrijpend volgens mij. Nou, dat valt wel mee hoor. Ik ben al geen vleeseter, dus dat scheelt wel. Maar. Uh, je kan er zijn genoeg gerechten te maken met vis en dat is ook al uh, wel interessant om dat elke keer uh, mensen ja. te overtuigen dat het ook lekker is. Ja. Waar, waarom uh, hou je het voor, waarom doe je het, wat levert het je op? Nou ja, deels is het uh, ja, vanuit traditie hè, dat, je, dat, het, uh, ja, dat ik zo opgevoed ben en ik ben niet anders gewend eigenlijk. Ja. En aan de andere kant is het ook wel een kick hoor. Om uh, gewoon te zeggen van, uh, nou ja, we houden het vol om uh, zo lang geen alcohol te drinken, bijvoorbeeld. Dat is voor uh, de vrienden gewoon een kick van, zie je, we kunnen het wel. Ja. ja. Dat is gewoon ook, uh, ja, de kick eigenlijk. En uh, het is toevallig dat, dat het uh, mooi aansluit bij het carnaval. En dan uh, heb je tenminste ook een doel dat het Pasen is. En dan, dan heb je ook een mooi afgeronde periode. Ja. Nou, veel plezier de komende tijd dan. Uh, ik hoop dat het weer een mooie kick wordt. En bedank... <laughs> bedankt voor het bellen, hè, Rob. Dank je. Ja. Dag. Gerard. Ja, goeienacht. Goeienacht. Ja, wij waren vast uh, altijd op school. Tenminste, dat is de laatste keer dat we dat gedaan hebben. Ja. Tussen mijn zesde en twaalfde jaar. En dan was het zo dat je dus op een gegeven moment ging je smorgens... ...naar de kerk, die was om acht uur... Ja. ...tot zeg maar kwart van negen... ...en dan kwam je op school... ...en had je nog niet gegeten... En dan mocht je daar je brood op eten... ...terwijl de andere kinderen les hadden... ...en je mocht een kruisje op een kaart zetten... ...waar 40 kruisjes op konden... ...en aan het einde van de periode... ...kreeg je dan een zak snoep... ...nou weet ik niet of ik het gebarst heb voor het barsten. ...of voor de snoep... Zodat ...het is al zo'n tijd geleden... Maar... Ja, maar dat je... Je, iets speciaals. je vertelt dat je mocht je, mocht je boterham opeten. Ja. Dat is toch niet vast, hè? Nee, maar ze noemden dat vast, omdat je dan zonder boterham naar school toe ging. Mm. Of naar de kerk toe ging, elke ochtend om een uur. Ja. Zodat je dus de heilige communie kon ontvangen. En dan mocht je daarna je brood opeten. Dus het was eigenlijk, het was met het vaste gedaan. Dus het was een vorm van vaste volgens hun... Ja, en dat deed je van je zesde tot je twaalfde? Ja. Daarna nooit meer gedaan? Nee, daarna heb ik, uh, ik denk, driehonderd keer dieet gedaan. Want ik kom uit een familie waar een bakkerzaak zijn bakkenzaak lopen kilo's eraan te vieren. Dus uh, <laughs> ik heb mijn hele leven aan het vasten. Uh, maar daarna nooit meer uh, met het. Ze uh, vindt zich van vind katholieke geloof of iets dergelijks. Ja. Dat heb ik tot mijn achttiende volgehouden. en... Toen moest ik eigenlijk nog naar de kerk van mijn vader. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn vader... Nou, well, ga lekker zelf maar. En ik ben eigenlijk nooit meer geweest. Uh, maar ik ben nog wel blijven geloven. En ik denk dat dat er ook voortkomt. Uit het feit dat je als kind eigenlijk elke dag... Van lagere school zat. En er elke dag mee in aanmerking of in de aanraking kwam. Ja. En, uh, en daarna zeg maar veel afgevallen, maar niet meer gevast. Nee. Kost het je moeite om af en toe minder te eten? Uh, vroeger niet. Maar wat je nou natuurlijk hebt als je heel zwaar geweest bent, dan heb je overtollig huid. Dus wanneer ik nu weer afval, dan blijf ik eigenlijk, ik ben dan wel wat minder in omvang. Ja. Maar die huid is zoveel geworden dat ik daar eigenlijk aan geopereerd moet worden. En dat is eigenlijk geen motivatie om weer aan het afvallen te beginnen. En inmiddels zit ik weer aan de 137 kilo, dus... Ik zou er eigenlijk wel wat aan willen doen. Maar ja, dan ben ik weer een tijdje bezig. En dan denk ik, nou ja, ik ben ook al 65 en uh, laat maar zitten. Ja. Maar het hoogste wat ik gewoon heb is 182 kilo. Zo. En toen ben ik een tijd van 9 maanden ben ik uh, 82 kilo afgevallen. Zo, oh ja, dan krijg je natuurlijk dat losse veel. Oh, verschrikkelijk. Uh, en dan moet je eigenlijk al geopereerd worden. Maar ja, dan hoor ik weer, als je wat ouder bent dan... Uh, is de kans op een uh, tijdens een operatie veel groter. Dus dan denk ik, ja, wat is nou het uh, voordeel dat ik daar ik prachtig mooi in mijn vel zit en in mijn kist leg? Of dat ik uh, zo door moet gaan. <coughs> een plaatje ja. in de kist? Ja. <laughs> een mooi strak, wat heb je een mooi strak velletje? Maar ja, dat heb ik toch liever? Maar ja, het is op zich wel een ram. En ik moet wel zeggen, ik weet wel door mijn eten wat vast het dus inhoudt, je voelt je inderdaad ook beter. En het is natuurlijk zo, ook na een dieet, als je dan een boterham met kaas eet, dan denk je bij jezelf, god zo wat is dat lekker, zeg, een boterhammetje met kaas. <laughs> het gooit je wel weer even terug in de realiteit dat eigenlijk alles best lekker is. Maar als je er veel van eet, dat het niet meer zo lekker is. Uh... Ja, dan wordt het zo gewoon, hè? Ja, inderdaad. Ik snap het. Um, Gerard, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, red de uitzending nog. Een beste, hè? Dank je. Oké, okay, doe. Ik weer even een mailtje tussendoor. Uh, ik ben opgegroeid met de traditionele Rooms-Katholieke gedachte dat je eerst feest en dan gaat vasten. Ik hou van carnaval. Ik spreek mensen die ik anders nooit zou spreken en ik vind het een geweldig feest. Sinds vorig jaar ben ik geen katholiek meer. Ik ga voor het eerst in 26 jaar niet vasten en wel carnavallen. Dat klinkt een beetje dubbel, maar ik kan me niet langer vinden in het Rooms-Katholieke geloof. Ik ben heel benieuwd naar deze carnaval zonder vasten, zonder askruisje, maar het plezier blijft. Alaaf. Hele fijne carnaval. Groetjes van Dieke. Um, Klaas Jan aan de telefoon. Hallo. Hallo? Oh, ja, ha hallo. hallo. Goeienacht. Ja, uh, nou, ik wou ten eerste even zeggen dat uh, er is nog geen uh, woord gerept in deze uitzending... volgens mij over uh, het uh, overlijden van uh, Anil uh, Ramdas... Ik, uh, wat ik toch wel nodig mis, want uh, dat was een zeer geniaal, uh, onder andere journalist. Ja. En ik wil uh, alle nabestaanden en iedereen uh, condoleren met zijn uh, overlijden en verlies. Want uh, ja, daar zouden alle journalisten, uh, vooral van de publieke omroep, uh, een voorbeeld aan kunnen nemen. Want uh, ik uh, uh, heb u uh, nog niet horen vragen aan die meneer die u net uh, het uh, vorige uur in de uitzending had om uh, eens uit de kast te komen. Want uh, volgens mij is het één grote homoseksuele toestand in die katholieke kerk uh, en uh, ze nemen iedereen de maat. Maar uh, laten we nou weer zelf gewoon uit de kans komen, dan is het uh, spelletje uitgespeeld. Ik denk niet dat iedereen homoseksueel is in de katholieke kerk. Maar even nee. ter zake, want... Uh, nee? Ik, nee, bent u, u daar van op de hoogte dan? Uh, ja. Ik durf Hoezo? met grote stelligheid te u, u, beweren dat u, niet iedereen u, in de katholieke kerk u, u, u homoseksueel is. U, u, u, u kunt beweren dat dat niet zo is? Ik beweer hier keihard dat niet iedereen in de rooms-katholieke kerk homoseksueel is bewijzen voor dan? Um, nou, dat die heb ik niet nodig. Ik weet het zeker. Geen twijfel mogelijk. U heeft, u heeft geen bewijzen nodig. U weet het zeker. Kijk, ja. dat is nou een journalistieke intentie. <lacht> u heeft het niet eens onderzocht, maar u bewijst, u bewijst al bij voorbaat. U beweert bij voorbaat al, zonder bewijzen, te overleggen dat zoiets, be, dat zoiets zou kunnen bestaan. Ja, ik, het is een hele interessante discussie. Dat gaat alleen niet meer over het vaste. Maar ik, ik, ik ken katholieken. Nou, ik, ik ga vaste. Ik ga vaste, ja? omdat ik gewoon uh, uit, ...uit protest tegen de debilisering in de journalistiek... ...omdat uh, de publieke omroep weigert uh, te investeren in kwalitatief goede journalistiek... ...ga ik uit protest vasten uh, omdat ik uh, belasting betaal voor de publieke omroep... ...en eis dat er eens goede journalistieke programma's komen. Maar, maar even, even, even uh, voor de goede orde, vindt het niet een beetje vreemd om zelf te beweren dat iedereen iedereen in de katholieke kerk homoseksueel is? Heeft u het bewijs van het tegenovergestelde? Nou, ik ken een aantal mensen die het niet zijn, ja. Dus ja, is dat bewijs? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Ik ken een aantal mensen die zeggen dat het zeker niet het geval is. Dus uh, dan staan we kiet. Maar, nee, dat is uh, niet ene, uh, daar staan we niet zo kiet. Dat is flauwe redenering. Nou uh, zeg, doe even ik, niet zo raar. Dat ik, is helemaal ik, geen flauwe redenering. Dat, dat is gewoon... Ik weet niet beter dan dat mensen die in jurken gingen... Kijk... Je had mensen die oorlog voerden. en je had teerhartige uh, homoseksuelen. die in jurken gingen lopen in het verleden. Uh, dat hebben ze uit opportunistische overwegingen. Hebben ze dat, uh, uh, uh, van zich afgeworpen en zijn ze uh, onherkenbaar gekleed gegaan. Ja. Nou ja, ik, maar uh, gaat maar dit, dit, dit gaat, gaat helemaal het nergens te meer te over. Ik beweren dat, dat dit uh, heteroseksuelen waren. Nou, ik, ik, ik, ik, er zijn ook homoseksuelen in de katholieke kerk en ook okay, hetero's. Maar ik wil het hier graag bij laten, want het, het goed, is een hoor. beetje ja. veilig, hè? Wat veilig. Ja, veilig om dat dan af te sluiten. Nee, nou ja, we hebben het er toch even over gehad. Dit gaat toch over een heel <laughs> ander onderwerp. Dan bedoel ik nou, daarom ga ik vasten. U bent er niet tegen bestand om een goed journalistiek programma te uh, presenteren. Oké, okay, nou ja, daar uh, dat mag je vinden. Ik vind het vrij onnozeel. Ga het ja. werk van uh, Neil Ram Dass bijvoorbeeld <laughs> is bestuderen. Ja, ik ga dat zeker doen. Ik, ik ben het overigens met, de, me, met jou. Hij ja, heeft u hele vele nachten kunnen daarmee doorbrengen. Beter dan het bestuderen van jurken. Ja, en nou, en ga verder op zoek naar de eerste niet-homoseksuele katholiek, zou ik ben, zeggen. Meneer. Prettige nacht. Ja. Ernias, goeie nacht. Ja, hallo, nacht, Kras. Hallo. Hi. Doe ja, jij aan wat vasten? Wat zeg je? Ik zei: wateronderwerp, uh, ja. die net Die man. Dat is heel interessant. Uh, ja, over vasten. Ja. Ik zeg uh, heel anders. Uh, ik ben uh, koptisch orthodox. Misschien uh, had je ooit gehoord. Wat, wat bent u? Ik, leef een kopt, ik ben koptisch orthodox. Ah, Oké, okay. ja. ja. Ja. Wij gaan ook een, uh, maandag. Wij gaan ook beginnen met vasten. Ja. Ja, wij doen het wel heel anders dan uh, de katholiek. Wij doen het ook 55 uh, dagen. Ja. Ja, dus uh, wij maken geen uh, vlees eten. Nee. Helemaal uh, geen vlees die 55 dagen. En uh, ja, alleen maar groenten. En tot uh, drie uur uh, s middags, dan mag je helemaal niks eten. Tot drie uur en helemaal niks en daarna groenten. Dan naar groenten. Ook geen melk, geen, uh, geen die soort dingen. Geen vet voor twee maanden lang. Zo? Ja. Dat klinkt wel pittig. En alcohol, mag dat überhaupt? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ook niet. En binnen de koptische kerk, is dat veel in Egypte, Syrië? Maar... Egypte, Syrië, Ethiopië, Israël. Ja. Oké. Okay. Die landen. Waar, waar komt u zelf vandaan? Ik kom uit Ethiopië. Ethiopië, oké. Okay. Ja. En zijn er... Uh, uh, of, lijkt het anders zeggen. Binnen de Koptische Orthodoxe kerk wordt daar veel gevast? Doet iedereen eraan mee? Ja, als je nou een hele jaar bekijkt. Dus uh, die vijf maanden, die is, uh, moeten we vasten. Is, is dat vijf, ja. vijf maanden? Ongeveer. Uh, bij, de, bij de kerst, we moeten ook uh, anderhalf maanden vasten. Ja. ja Pasen, vijf, vijftig dagen na passen wij zijn twee maanden zeg maar uh, ja twee maanden rust en dan dan halen we ook uh, ja, een maandje nog ja en dan uh, na een en ook elke vrijdag en woensdag en vrijdag dan mag niet vet eten dat moet ook altijd vast ja hele jaar zeg maar en kunt elke woensdag en vrijdag dan maak ik geen vet en tot drie uur, dan mag je niks eten. Ja, en, en wat doet dat met u? Wat, welk gevoel heeft u in die periode? Ja, die, die is mijn geloof, hè? Ja. ja, maar geeft dat een bepaald gevoel? of Is het moeilijk of vindt u het wel prettig? Tegenwoordig is gezond, hè? Hm. Of niet? Ja, ja. lekker vanaf van alles. Ja, het goed. is gezond, maar ook, ook voor de geest is het wel goed. Ja, tuurlijk. Hm. Ja, helder denken, hè? Ja. Nou, ik dank u wel voor het, uh, voor het bellen. Ja, ook dank u wel. En, uh, en veel sterkte vanaf maandag. Want het begint maandag, begrijp ik, hè? Begin maandag, ja. Oké, okay, goede reis. Oké, okay, hey. Doeg. Doei. Hey. Sebastiaan. Ja, hallo, Klaas. Goedenacht. Hallo. Hai. Doe je ook aan het vasten? Ja, ik doe ook vasten. Ik ben bewust katholiek. En uh, daar ja, hoort ook voor mij de vaste tijd bij. Ja. En, en op welke manier vast jij? Uh, nou, het verschilt een beetje per jaar, maar, uh, ik, uh, want we hebben het veel over eten gehad, maar uh, bij ons in de kerk is het ook zo dat uh, naast eten, uh, dat je daarop let, is het ook het gebed uh, dat aandacht krijgt en uh, de naaste liefde of de zorg voor de armen. Dus ik probeer voor elke drie categorieën voor mezelf iets te doen. En uh, dat, dat moet je van tevoren op, uh, eventjes op papier zetten, want dan gebeurt het ook. Yeah. <laughs> dus dat is wel een tip. Dus uh, die ik dan voor iedereen die dan wil gaan vasten, bedenk even goed van tevoren. Nou, dat doe ik in ieder geval, want anders weet ik van mezelf, ja, dan is het iets van... dat je het er zo een beetje bij doet. Nee, ik ga er dan echt even voor zitten. En dan bedenk ik bij alles wat ik ga doen. En uh, voor mij betekent het uh, bijvoorbeeld uh, dat ik... Uh, He, bijvoorbeeld, wat warme dingen overslaan. Of wat snacks en snacks overslaan. Ja. Um, en dat ik. Uh, nou, dat, ik probeer ook iets van gebed uh, te doen. Bijvoorbeeld, afgelopen jaar hebben we de kruisweg elke vrijdag uh, gebeden. En uh, ik heb uh, sinds vorig jaar bijvoorbeeld met vast een kindje geadopteerd. In de derde wereld, laten we zeggen. Zo. En uh, zo probeer ik dus elk jaar wat, uh, wat te doen. En het geld dat ik dan uitspaar met eten gaat dan inderdaad naar. Ja, arme mensen. Ik heb. Een keertje wat voor de soepkeuken uh, gedaan. En zo ben ik toch. Uh, zo ben ik op mijn manier met vasten bezig. Ja, uh, even. De, uh, wat, de Kruisweg Bidden. Ja. Wat houdt dat in? Nou, uh, er zijn veertien staties van de ja. Kruisweg. Die zijn die al schilderijen heel die in elke kerk. Of, ja, of beelden soms ook die in, uh, in elke kerk hangen? Hè? Ja, dat dus in uh, sommige hele simpele kerkjes. zijn gewoon veertien kruisjes als je de kerk binnenkomt. Maar sommige heel uitgebreid. Uh, nou, wat ik dan doe is. dat uh, duurt ongeveer. Nou, drie kwartier. Er zijn heel veel dingen over een kruisweg te vinden op internet. Uh, en ik heb natuurlijk geen hele mooie kruisweg in mijn kamer hangen. Nee. <laughs> dus ik moet dat gewoon echt een beetje voorstellen. Nou, dan probeer ik mezelf dan uh, ja, in, in Jeruzalem te plaatsen ten tijde van, ja, van de kruising van Christus. En dan, dan loop je de kruisweg dus, terwijl je die bid. Uh, in gedachte. Nou, ik... Uh, nou, ik heb het voordeel gehad dat ik een paar jaar in het seminarium heb gezeten. En uh, dat ik dat dus echt heb kunnen doen omdat we ook een kapel uh, in huis hadden. Ja. ja, dat heb ik natuurlijk hier thuis niet zitten. Dus uh, dan zit ik eventjes op mijn stoel. Ja. En, en uh, de zorg voor de armen? Vorig jaar, uh, of je hebt een keer de soepkeuken gedaan ja, en, en... Keuken gedaan? ja, kindje in Afrika geadopteerd. Wat ga je dit jaar doen? Heb je het al oh, uh, Hele goede vraag. Nou, ik heb sowieso uh, mijn uh, kindje in Afrika, een, of sorry, in uh, de derde wereld nog uh, Ze zitten in Peru. En uh, daar ga ik dus geld uh, voor bij elkaar uh, doen. Dus van dit jaar probeer uh, ik daar ook voor te verdienen door... Uh, uh, geloof dat of niet, ja, misschien is dat niet zo goed uh, geloven... Want ik moet ook wel wat kilotjes kwijt. Maar uh, uh, tien kilometer hardlopen is voor mij ook best wel veel. <laughs> En uh, dus ik ga een soort uh, sponsorloop doen uh, in de vaste tijd, uh, waar mensen mijn sponsoren, dat geld gaat dan uh, naar de familie van mijn meisje, dat ik dan adopteer. Oké. Okay. Dus, uh, dus, uh, dus daar ben ik nu echt keihard voor aan het trainen, ben ik ook serieus voor aan de slag. Uh, en dan heb ik een beetje trainingsschema, tot uh, ja, tegen Pasen en voor Pasen wil ik dan de 10 kilometer gaan hardlopen. En waar ga je dat doen? In Amersfoort, waar ik woon. En dan uh, heb ik al een route uitgestippeld hier rond een mooi uh, landgoed uh, dat ongeveer 10 kilometer is. Nou, oh, dat klinkt goed. Ja. Dus jij gaat minder eten en meer bewegen? Mm -hmm. Die kilo's die vliegen eraf zo meteen. Ja, ik wel. <lacht> Het het wel. Leuk, het zou wel een leuk bijeffect, maar daar heb je het natuurlijk met best wel veel mensen over gehad. En uh, voor mij een vraag die mij dan altijd wel intrigeert en die ook uh, dan van iedereen wil weten, is ook een beetje van wat het dan met jouw geest doet, hè? Ja, ja. En uh, want dat is eigenlijk vind ik voor mij wel het allerbelangrijkste. En wat is dat? Nou, uh, uh, één ding dat heel duidelijk is hè, in onze maatschappij, als wij een, een ja, radioprogramma niet zo leuk vinden, dan schakelen we snel door. Of als we internetpagina niet meer zo boeiend vinden, dan klikken we verder. Dus we hebben eigenlijk iets van ja, we willen iets. Dus dan krijgen we het ook. En dan liefst zo snel mogelijk. Ja. En uh, nou, het is ten eerste mijn. Uh, die ervaring dus, hè, die je iedereen kan hebben met vast... en daar hoef je niet gelovig voor te zijn... dat je tegen jezelf zegt, nee, ik doe dit niet. En als gelovig heb jij een beetje steun in de rug... of ik voel dat dan, dat ik het ook voor een reden doe. En dat is namelijk om dicht bij Christus te zijn. En uh, hij die ja, zich helemaal heeft weggegeven... stel dat jij alles hebt en nog meer in de wereld... en dat allemaal weggeeft en zo arm wordt... Um, als Christus geweest is en zoveel geleden heeft, als Christus heeft moeten lijden... terwijl je eigenlijk op al het mooie recht hebt, nog veel meer dan wij dat hebben... Ja, dan probeer ik mijzelf op dat moment... Want ja, je komt op elke dag... Sebastian, je moet, je moet wel gaan afronden nu, want we hebben nog maar een half minuutje. Ah, oh, nou, op elke dag kom ik tegen dat ik... Uh, Iets wil pakken en dan zeg ik nee. En dan herinner ik me weer aan waarom dat is. Nou, en uh, dat is het mooie voor mij van Vasten. Om dan echt mijn geloof te beleven. Sebastian, ik dank je wel en een mooie vaste tijd. Gewenst. Goeiedag ook. Dit was KS Luna voor vannacht. Uh, maandag praat Nathan Vecht met regisseur Sascha Polak. En zometeen hier op de zender een Nachtvluchten. Dat begint met Vluchten in het Verleden. En dat wordt gepresenteerd door Nora Romanesco. Ik wens u een heel goed weekend. En wat mij betreft graag tot volgende week vrijdag. Dag.